Vijf uur waterwoogmoed met het rws -journaal. De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam... gaat eind maart terug naar 80 km per uur. Volgens het AD maakt minister Schultz dat vandaag bekend. Nu mag er op beide wegen nog 100 km per uur worden gereden. De rechter bepaalde eerder dat de minister opnieuw naar de maximumsnelheid moest kijken... omdat ze te weinig rekening heeft gehouden met lawaai en luchtvervuiling voor omwonenden... Schuld zegt in het AD dat ze de maximumsnelheid nu verlaagt... om zich aan de overlastnormen te houden. Voor de rechtbanken van Moskou en Sint-Petersburg... zijn gisteravond zo'n 500 demonstranten opgepakt... onder wie een oppositieleider en twee leden van de protestband Pussy Riot. Ze protesteren tegen de veroordeling van acht tegenstanders van president Poetin. Die hebben in een rechtszaak in de Russische hoofdstad zelf straffen tot vier jaar gekregen. Omdat ze twee jaar geleden meededen aan een anti demonstratie in Moskou. Volgens de rechter hebben ze toen de politie aangevallen. De Israëlische luchtmacht heeft twee aanvallen uitgevoerd op doelen in het oosten van Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Een anonieme Israëlische bron bevestigde de aanvallen. Waarbij raketinstallaties van de militante Hezbollah-beweging zouden zijn geraakt.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 Vorig jaar is in Georgia nog een wetsvoorstel ingediend... om ook ongevraagde digitale naaktfoto's strafbaar te stellen. Maar dat voorstel werd verworpen. Het weer vanochtend eerst nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Het is zo'n 11 graden maximaal. Dit was het NMS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, hele goede morgen. Welkom uh, alweer het laatste uurtje van uh, Dit is de Nacht. Het is twee over vijf. Uh, dus een hele goede morgen. 25 februari is het vandaag. En dit uur gaan we het hebben over de lusten en de lasten van de stofzuiger. <laughs> ja. ja, en ik ga u zo meteen vertellen waarom. En ook natuurlijk de over de huldiging van de Olympische sporters. En we gaan zo meteen bijgepraat worden over de situatie in Bonaire en ook Griekenland. Maar eerst Nothing Rhymed van Gilbert O'Sullivan.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 sickly, recklessly, hopelessly, blind, nothing I couldn't say, nothing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 Oh, grizzly blind Nothing I couldn't say Nothing white Nothing rhymed, hoorde je hierbij. Dit is de nacht. En wij gaan bellen met onze correspondent uh, die in Bonaire zit. Een hele goede morgen, Erik. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij uh, werkt en woont op Bonaire. Wat doe je daar precies? Ja, ik werk bij Crusader. Ik ben directeur. Uh, Crusader is een uh, stichting voor verslaafd zorg. Uh, dus wij helpen daar mensen weer op weg naar een nieuw leven. We uh, willen in ieder geval mensen uh, ja, opnemen bij ons uh, in de 24e We richten ons eigenlijk precies. Maar niet, niet al te lange tijd geleden ook op uh, gedetineerden. Dus mensen die echt uh, jaren vastzitten. En uh, ja, vlak dat zij dan weer, uh, voordat zij weer de maatschappij gaan, uh, mm. proberen ze daar een stap in te helpen. Kijk, heel goed werk. Hey, Bonaire, ja. uh, gemeente van Nederland. Hoe zit dat ook alweer? Dat is vorig jaar allemaal gebeurd. Ja, nou, dus in 2010 is dat uh, kijk, echt gebeurd. En... Tijd gaat snel ja. trouwens. <laughs> ja, 10, 10, 10, dat is een, een, oh, een ja. bekende datum ja, ja, ja. uh, waarbij in Nederland uh, in ieder geval een aantal bijzondere gemeentes heeft uh, gekregen in het Koninkrijk. Waarbij uh, Bonaire daar één van is. Mm -hmm. uh, betekent dus dat, dat Bonaire eigenlijk snel uh, die datum uh, ja, volledig onderdeel is van uh, het Rijk van Nederland. En heeft dat veel veranderd op Bonaire? Ja, dat, dat, dat zou je denken. Dat was, dat was ook wel de bedoeling. En, en uh, ja, er is al best veel veranderd. Uh, je merkt al steeds meer dat... Uh, je ziet steeds meer... Uh, ja, de Nederlandse overheid... Zeg Moet maar je over het eiland... Dus je ziet steeds meer... Uh, Nederlandse dingetjes, om maar zo te zeggen. Mm -hmm. uh, maar... Tegelijkertijd... Denk ik ook wel eens van... Uh, abonneren wil me vooral erg hard. Uh, want ik... Het, het zijn van een bijzondere gemeente, dat wordt in 2015 uh, geëvalueerd. Of mm. hoe het dan in het koninkrijk zit. Maar uh, daar, daar zijn al heel veel discussies over geweest. Over of het nou wel of niet positief is voor, uh, voor Bonaire om oordeel te zijn van Nederland. En ja. of het wel of niet positief is voor Nederland om Bonaire als oordeel te hebben. En wat denk jij zelf? Wat, wat, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Nou, ik... ik uh, ja, dat, dat, dat, dat is niet in twee zinnen te zeggen, maar ik... Ik vind het, uh, kijk, op zich denk ik dat het goed is dat uh, ja, zo'n zo eiland als Bonaire, dat, dat, dat kan moeilijk uh, een zelfstandig uh, draaiend eiland zijn, maar je zou het zeggen, daar is het te klein voor. Mm. Uh, en, en, en, en dit is uh, ook, ook bestuurder gezien ook onderdeel te zijn van, van iets groters. Ja. Tegelijkertijd ik, merk je wel dat het uh, vooral om de lokale bevolking. En die, die spreek ik uh, eigenlijk dagelijks ook uh, in mijn werk. Mm -hmm. uh, dat, dat mensen zeggen: ja, uh, of we zijn onderdeel van Nederland, of we zijn het niet. Dus als we onderdeel zijn van Nederland, dan ook in zijn geheel. Ja, dan, dan ook, verleden. Uh, ja. ja, dus dan ook de, bijvoorbeeld de, de Nederlandse salarissen en, en, en de Nederlandse prijzen en, en de, het Nederlandse welvaartsniveau. En de, ja, want in principe, de, ja. de, de prijzen op Bonaire liggen eigenlijk hoger. En bijvoorbeeld, als je kijkt naar de supermarkt, terwijl de lonen weer lager ja. liggen. Uh, uh, ja. Uh, ja. Plot, ja, redden ja. mensen het dan nog wel een beetje op het eiland? Uh, nou ja, nee. Een, een deel van, het, uh, van de lokale bevolking uh, heeft het dan een keer gemoeid. Want uh -huh. dus je praat dan niet over kleine verschillen. Want het is bijvoorbeeld uh, onlangs een uh, rapport geweest van Nierbuk. Uh, vorige maand, uh, mee uh, en, en daarbij kwam echt naar voren dat de consumentenprijzen hier... ...40 hoger liggen. Dus 40 procent, dus, nou, dat, dat is best de moeite. Nou, absoluut. Uh, ten opzichte van, van Nederland, terwijl de noden uh, uh, een stuk lager liggen... Ja. Uh, ...dan in Nederland. En dan, en dan merk je vooral de, de, de, de mensen die dat... Uh, ja, in, in de hoek zitten zeg maar, van, van de, uitkerings, de, de, de, de uitkeringsniveau, of, of ten net boven, of nieuwe lonen. Mm -hmm. die, uh, ja, die, die hebben het, dat is wel wat uh, moeilijker dan in Nederland. Ja. Uh, tegelijkertijd is het, is, het, is het leven hier ook heel anders. Het, het, het is ook niet zo dat we hier, uh, ja, alle, de, de welvaart van Nederland hier ook allemaal nodig hebben. Zo, zo, zo kijk ik er zelf tegen aan. Mm. Als ik kijk hoe wij nu zelf uh, hier wonen, dus van hoe we in Nederland wonen, is dat echt een uh, nou, best wel een groot verschil. Mm. Uh, het heeft bijvoorbeeld hier niet zoveel zin om een, uh, uh, um, um een nieuwe auto te kopen van uh, ja, wat, wat, wat kost 10 of euro of iets uh, Hier rijdt iedereen in een auto die, nou ja, uh, als hij niet verroest is, is meegenomen. <laughs> uh, omdat het ook. Ja, alleen wat klimaat en duurzaamheid verspillen. Het, is best, uh, nou, het is best lastig is. heeft je geen nieuw hout te kopen? Want die is binnen jaren geschikt. Dus die uh, verlies je zijn waarde enorm. Ja, ja precies. Dus staan dus, ook wel anders dus, in het leven in die zin. Ja, dus, dus er zijn ook echt wel wat, uh, wat, wat, wat, wat, wat anders tegenover. Maar ja. uh, als je kijkt naar het, het bijstandsniveau, dan, dan denk ik wel ja, dat dat is wel iets waar nog uh, wel een ontwikkeling te gaan is. Ja. Mensen die hier uh, een bijstandniveau hebben. En dan praat je over, uh, moet ik even goed zeggen, dat is 80 dollar. Uh, dat is per twee weken 80 dollar. Zo. Die dag eerst per week, maar dat is per twee weken. En dat betekent dat je ja, een onderstandniveau, zeggen maar 160 dollar per maand. Ja. Maar dat is, uh, laten we zeggen, 120 euro per maand. Zo. Maar dan zit het in een, een woning van een de sociale woningbouwvereniging... waarbij ze de huur niet kunnen betalen... Mm. Uh, de woningbouwverweging heeft bijvoorbeeld al een, een afspraak de overgenomen: mensen die met hun bijstand zitten, die, uh, ja, die mogen 10% van hun inkomen voor u betalen. Yeah. Nou, dat betekent 120 euro, om even zo te zeggen. Zou dat, is dat 12 euro per maand huur? Nou uh, die, ja, dat je niet. Dat, dat, dat zijn natuurlijk hele andere, we kunnen een andere, een andere situatie, een hele andere leefomstandigheden. Mm. En dat is iets wat, wat de, ja, de gemiddelde toeristen, zeg maar die, die, die merken er helemaal niks van. Maar die, de, die zie maar de mensen die er wonen, die, die, die wel. Ja, ja, ja. ja. Hey, ja hoe meer je oh, nee, ja. de binnenlanden inkrijgt, in hoe, hoe meer je eigenlijk dat, uh, dat ziet. Zeg maar. ja, ja, ja, ja. En ja. dat heeft natuurlijk ook weer ja. dan zijn, uh, zijn, zijn uitwerking uh, in het dagelijks leven. Uh, is ja. criminaliteit ook gestegen op Bonaire? Hierdoor? Of? <laughs> Ja, of het nou helemaal een-op-een-relatie heeft met, uh, met het zijn van onderdeel van Nederland... dat vind ik wel ver. maar wat, wat wel situatie is, is dat het, uh, de klimane de tijdcijfers hier op het eiland zijn wel gigantisch hoog. Ja. Als je uh, uh, kijkt bijvoorbeeld uh, naar, naar, naar Nederland, ik het, uh, is het uh, pas nog even keek waar je uh, 25.000 uh, plekken gevangenissen op 17 miljoen inwoners dat is, uh, is uitgerend dat is dat is 1 op de 680 uh, bewoners uh, inwoners van Nederland dus, uh, als je het vergelijkt met, met Bonne hier is uh, heb je 15.000 inwoners Dat is ja. zijn er uh, 100 plekken en dat is een, een ratio van 1 op 150. Ja. En dat is uh, nou ja, wat is 4 keer zoveel. Uh, in relatie tot een land als Nederland. Ja, ja, ja, ja, ja. dat zijn er wel grote verschillen dan. En die straffen, er die, die, die wordt ook snel gestraft. De die, die straffen zijn ook zwaarder. En de gevangenis zit ook gewoon vol. Ja, Het is geen en ruimte meer. Die, nee, die zijn ook geen ruimte meer. Nee. En, uh, je merkt dat daar, nou uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat geeft ook ja, om de bevolking uh, ook wel een beetje.. Um, ja, men bent eraan. Nee, ik ben er ook aan. Maar tegelijkertijd, als ik kijk naar ons huis, dan uh, elk raam is getralie. Zo. En, en wij hadden in Nederland geen hond. Omdat ik uh, verder helemaal niet zoveel met honden. Maar, maar hier hebben wij wel een, uh, een waakhond. Ja, ja, ja toch, toch maar aangeschaft voor daar. Hey, ja, hey, hey. Erik, jij woont, jij woont en werkt uh, daar, op Bonaire. Wat is ja. nou echt het gesprek van de dag uh, als je kijkt naar uh, het nieuws? Dus wa wat is uh, het gesprek uh, straks bij het koffiezetapparaat? Uh, waar hebben alle mensen het over op Bonaire vandaag? Uh, wat echt uh, erg op is, zeg maar, is het plaatselijke uh, bestuur. Uh, ik merk dat we op dit moment hebben wij geen... Uh, geen gezag hebben meer. Uh, die is afgetreden. Ja. De is afgetreden. En de uh, lokale coalitie daar is het met een uh, scheuring. Uh, dus, dus ook daarin is het uh, bestuurlijk gezien is het echt een, uh, ja, een wanorde. Ja. Oh, nee. Brengt dat onrust en... op het eiland? Of? Nou, je, het, het, het, het, bij een bepaald deel. en, en Misschien wel juist bij de, het meer, uh, meer welgestelde uh, deel van de bevolking. Oké. Okay. Bij echte lokale bevolking speelt dit helemaal niet. Dan speelt het mm. al veel meer van... Uh, ja, hoe, hoe moet ik uh, een boodschappen doen? En, en, en naar welke supermarkt ga ik... waar de prijzen niet worden opgedreven? En, ja. en, uh, dat, dat zijn hele... Uh, misschien voor een, voor een land als Nederland... Uh, is, is Bonaire natuurlijk eigenlijk maar... een, ja, een uitgestrekt dorp. 15.000 inwoners. Ja. Maar tegelijkertijd is dat... Uh, is, is dat hier, uh, en merk je dat mensen... Ja, zich niet altijd even serieus genomen voelen... als het gaat om uh, overheidsteun. Nee, Nederland. nee, nee. Maar ik merk dus echt twee, uh, twee verschillende zorgen eigenlijk. Dus voor uh, het armere deel van Bonaire... juist inderdaad de kleine zorg... van waar ga ik überhaupt mijn boodschappen doen... en waar is het nog ja. betaalbaar... en waar word ik niet uh, opgelicht... terwijl de, ja. het rijkere gedeelte zich echt bezig houdt... met het bestuur van het eiland eigenlijk. Dat ja. zijn dan wel ja, de nee. twee hoofdzaken... Ja. uit het nieuws op Bonaire op dit moment. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Oké. Okay. Hey, ontzettend bedankt, Erik de Jong, uh, uh, voor jou, uh, jouw blik op de wereld vanuit Bonaire. En ik wens jou een hele fijne nacht, denk ik dan toch? Ja, ja ik zal niet slapen. Ja, ja. nou, wel trusten. En uh, wij maken ja, er hier een jezelf. mooie dag van. <laughs> en ja, zodra er weer nieuws komt vanaf Bonaire, dan gaan wij we zeker weer bellen met Erik. Um, we gaan eerst luisteren naar Admiral Freebie. En daarna gaan we vliegen naar Griekenland. En I fell in love with you. Cause there was nothing else to do, and I fell in love with you, cause there was nothing else to do, and I knew it wouldn't make me blue. I was dancing too close to your head. And then the bounce. Freebie hoorde je hier. 20 over vijf is het inmiddels geworden. En belden we net nog op de late avond met Erik op Bonaire. Gaan we nu naar de vroege ochtend van Roosmarijn op, uh, ja, in Griekenland. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe laat is het ook alweer? Er zit wel een tijdsverschilletje, een uurtje, denk ja, ik. Ja, ik, ik zit nu op kwart over zes. Maar, maar... Dat in de avonduren klinkt wel aantrekkelijker, moet ik zeggen. Ja, en dan had je nog even mogen slapen, ja. Ja, nu, nu begint de ochtend alweer. Is het al, al licht? Het is natuurlijk aan het verschuiven ook... Uh, het schemert een heel klein beetje. Maar uh, nee, het is nog niet licht. Maar de hamers zijn wel actief. Oh kijk, heel dus erg heb Bij goed. elk telefoongesprek met jullie zo. Ja. Gaat een Cor af. Nou, ik ben benieuwd of we hem nog horen zo meteen. Ja, nou, ik zit binnen opgesloten. Ze dus zijn iets zachter. Maar we hebben er zeven. Dus dat, dat, dat, dat, de kans is groot. Wauw. Dus jij wordt elke ochtend heerlijk wakker met... Uh... Gekakelen. Nou, heerlijk, heerlijk. Maar het is <laughs> dus of de kinderen of de hanen. Oké. Okay. <laughs> hey, um, Griekenland is bij ons een beetje van de voorpagina's verdwenen. Heeft mm hij -hmm. natuurlijk heel lang in het nieuws uh, volop gedomineerd... Uh, met ja, de financiële situatie in Griekenland. Mm -hmm. um, ja, het nieuws is een beetje verdwenen, maar zijn de problemen ook verdwenen? Ja. Nee, nee, dat helaas niet. En dat gaf ik ook al uh, inderdaad aan in een, in een mailgesprek. Want ik denk dat mensen inderdaad niet weten... dat. Uh, ...als het eenmaal uit de, van de voorpagina's is verdwenen... ...dat een, een, een land niet magisch ineens uit de problemen is verdwenen. Nee. De problemen zijn hier eigenlijk gewoon nog even groot. Alleen het is geen nieuws meer. Maar als er ja, 60% van de, van de jongvolwassenen zonder werk zit... ...dat is één op de drie. En dat is een, een, een gigantisch ja. groot aantal. En als je dat niet alleen als cijfertjes ziet... ...maar ook daadwerkelijk voor je ziet... ...dat al die uh, jongvolwassenen ook zonder toekomst... Rooskleurig toekomstbeeld zitten, is dat niet iets uh, wat je, waar je luchtig over kunt denken? Nee, absoluut. En uh, 30% van de, van de gewone beroepsbevolking zit zonder werk. Dat is één op de drie. Er zijn evenveel uh, gezinnen die uh, niet meer weten hoe ze rond moeten komen, die deze winter e weer problemen hebben met hoe ze hun huis moeten verwarmen, hoe ze de huur moeten betalen of hun, hun, hun, hun uh, hypotheek. Mm. Dus dat, dat blijven hele, hele grote en schijnende problemen. Dus nee, het, het, het land is niet uit de problemen, absoluut niet. Nee, nee. zie je dat ook echt uh, direct in jouw omgeving? Als je bij jou in de straat kijkt, is het straatbeeld dan echt veranderd? Nee, nee, dat niet. Want ik woon op Skiros, dus dat is op, uh, ja, eigenlijk is het op allemaal platteland. En dan, mensen zijn sowieso hier anders uh, gewend te leven hebben vaak hier wel een, een, een eigen huisje, dus die hebben niet uh, een hypotheek. Wij toevallig wel, dus voor ons is het wel uh, lastig. Mm -hmm. Maar ze hebben uh, moestuinen, ze hebben eigen uh, kippen of vee. Dus die uh, zijn ja, zelfvoorzienend in bepaalde opzichten. Maar ik ben toevallig uh, in Athene geweest de afgelopen week... en dat heeft een behoorlijke indruk op mij achtergelaten. Want? Hoezo? Hoe zag Athene er nu uit dan? Um... Nou ja, ik kom er natuurlijk niet, ik woon er niet en ik kom er niet uh, heel frequent. Ik kom er, laten we zeggen, één, twee keer in het jaar. Ja. En als je dan ziet wat voor veranderingen er plaatsvinden, je kan dat dan extra goed zien. Ja. Uh, allemaal panden die, die leeg staan waar, waar in een wijk waar ik voorheen gewoon, ja, dat was soms was, dat, dat, dat vol winkeltjes. En, en, en dat, dat, dat allemaal leeg en dat is een heel troostloos beeld. Ja. Maar de meeste indruk maakte toch wel um, twee mensen die op een gegeven moment... toen we in de tram uh, zaten richting... Um, of op de terugweg eigenlijk van een, van een ja, toeristenbuurtje in Monasterijk... ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord... liggen onder de voet van Acropolis. Mm -hmm. Daar kwamen we vandaan en we reden terug met de tram... en er uh, stapten twee mensen binnen. En normaal gesproken als we mensen uh, bedelen... dan zijn dat, waren dat uh, ziegeuners of uh, immigranten... Uh, de standaard zwervers eigenlijk die je zag in het straatbeeld en dit waren uh, mensen zoals uh, het was heel confronterend want het had net zo goed ik kunnen zijn of mijn man of mijn zwager yeah. en dat was heel moeilijk en er was één meneer en die maakte misschien nog wel de meeste indruk want hij had geen ingestudeerd riedeltje ook en dan, dan nog is het, kan het verhaal natuurlijk echt zijn maar zijn verhaal was zo oprecht en hij keek naar de grond en uh, zij ook echt ik ben uh, niet wat jullie denken ik was zoals jullie uh, ik wil mijn hand niet ophouden, ik bedel niet maar ik verkoop pennen, wilt u er alstublieft een paar van mij kopen, ze kosten 25 cent per stuk en toen was het stil en mensen negeerden hem omdat ze het waarschijnlijk gewend zijn maar ik zag in zijn ogen dat dit 1, 2 jaar geleden een man was die oh dat mm. zei hij ook nog en ik ben mijn werk uh, kwijtgeraakt, mijn huis kwijtgeraakt en dan denk ik dit was iemand die zijn leven waarschijnlijk een paar jaar terug gewoon op orde had. En toen ja. alles echt is kwijtgeraakt. En in een tram, uh, ten overstaan van al die reizigers, zijn hand op moest houden. En dat wilde hij niet, dus hij verkocht pennen. Wij hebben er een aantal gekocht en een meneer tegenover ons. Hm. Hij wilde ze ook echt geven, hij, want dat was waarschijnlijk het enige stukje waardigheid dat hij nog had. Dus ja. hij wilde niet... Niet dat je alleen maar geld geeft, maar dat ja, je ook echt een pen krijgt. hij wilde de pennen krijgt. echt ja. geven en ja. dat ja. hebben we ook aangenomen. Nou, wat heftig zeg. Maar het is, dat, was, ja, dat heeft wel een hele erge indruk op mij gemaakt en er, zo waren er veel en veel meer. Ja. Ja, hey uh, Roosmarijn, het laatste nieuws wat wij van Griekenland hier dan in de krant meekregen, uh, mm -hmm. dat, dat dat leek voor ons al een sprankje hoop. Was dat in ieder geval het toeristenseizoen wat aanstaande ja, is, nou dan ja, tuurlijk, er goed uitziet. Is dat is ook hoopvol. En iedereen is daar ook heel blij mee. Want we zijn natuurlijk een land wat ook uh, uh, ja, heel veel uh, dingen te bieden heeft op toeristisch gebied. En mm -hmm. mensen hebben uh, een hotel of een appartement of een restaurantje. Dat dat percentage is groot. Dus tuurlijk zijn die blij met dat soort berichten. Maar gaat het ook echt iets veranderen als de toeristen straks maar komen? Nee, nee. Dus dat, dat is nog steeds... Um, het gaat niet veranderen. Want er zijn nog steeds hoge bezuinigingen. Er zijn nog steeds mm -hmm. um, hogere belastingen. Of andere vormen van belastingen. Waardoor ze... En het centje wat er binnenkomt, dat gaat lineair recht weer weg. En, ja. en meer, zodat, je, het moment, zodat mensen nog steeds in de schulden raken. Ja. Dus het is uh, tuurlijk positief. En, en, en uh, we hopen dat dat ook doorzet uh, de komende jaren. Maar het is niet zo dat we dan uit de problemen komen, nee. helaas. Nee, nee, nee, helaas. Nee. Nou, in ieder geval hopen dat er wel, uh, dat het in ieder geval een klein steentje gaat bijdragen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk daar zijn we ook blij mee. Ja, en uh, nou ja, hopen dat, uh, dat het voor Griekenland vanaf nu alleen nog maar één grote stijgende lijn wordt. Uh, uh, Dank in ieder geval. Voor, voor jou. Ja, zeker. Ja. Dank voor jouw uh, ja, blik even uh, vanuit Griekenland ook over de situatie daar nu. En nou ja, we gaan je binnenkort uh, vast weer spreken, ook wanneer het roestenseizoen een beetje gestart is, uh, om te kijken uh, hoe het er dan voor staat. Uh, in ieder geval, uh, dank Roos Marijn vanuit Griekenland. En uh, ja, nice little penguins, die zijn altijd leuk, toch? Right Look at me, I'm riding high I'm the airborne master of the sky Little Penguins. Er was laatst op televisie dat Penguins het altijd erg goed doen. Nou, dit liedje vind ik eigenlijk ook wel. Uh, 25 februari 1902, Dan gaan we heel erg ver terug de tijd in. Dat was de dag waarop het Londens publiek zag hoe bij de kroning van Edward VII de tapijten werden afgestoft door een apparaat. Ja, wat ze toen nog niet heel veel eerder hadden gezien. En dat was namelijk een stofzuiger. Ja, en nu een ruime eeuw later is dat natuurlijk niet meer uit ons huis weg te denken, een stofzuiger. Aan de telefoon hebben we Diet Groothuis. Dat is bekend van de schoonmaakkolom in het dag trouw. Dit, als ik het goed begrijp, eh, heb jij een beetje een haat liefdeverhouding met de stofzuiger? Ja, klopt. Ja, hoe kan dat zo? Nou, um, het is natuurlijk een ideale uitvinding, want anders moesten we de hele dag vegen. Ja. Maar er kleven ook wel wat nadelen en ergernissen aan dat ding. Ik vind het stinken en het maakt herrie, maar het is vooral een heel stoffig gevoel. Ja. En weet je zegt je aan, aan de ene kant stof op en aan de andere kant komt het de microfijn net zo hard weer uit. Ja. En je hebt wel van die allergiedingen, met zo'n filter, maar daar, heb ik, dat, daar merk ik helemaal geen verschil mee. Maar, ja, maar stofzuigen blijft voor iedereen een, een karweitje in het huishouden waar we toch niet echt naar uitkijken, toch? Ik ken niemand die het leuk vindt, behalve peuters. Die vinden het echt geweldig. Ik kreeg gisteren op mijn Facebookpagina een melding van iemand. Daar schrijf ze, die schreef... Mijn peuter staat nu stralend te stofzuigen. Volgens mij vinden kinderen het een leuk ding. Echt waar? Ja, tenminste... Nou ja, niet alle kinderen, maar in ieder geval sommige wel. Er is ook een... Um... Bij de Teletubbies is ook zo'n stofzuiger, Noeno, oh, ja. die heeft ook een eigen fanpagina op Facebook. Dus <laughs> kinderen vinden het wel een spannend ding. Het heeft ook van die oogjes. Dus eigenlijk kunnen wij gewoon best onze stofzuigers allemaal aan peuters geven... en die lekker aan hele huis laten poetsen. Lijkt me een prima idee. Ja, toch? Ja. <laughs> hey, stofzuigers werken uh, niet uh, ja, overal. Op uh, tapijt moet het weer anders dan, uh, dan op, de, op de, de houten vloer. Uh, uh, heb je daar nog een tip of een trick voor? Nou ja, zorg dat je je hulpstukken niet kwijtraakt, want die dingen raak je natuurlijk altijd zoek. Maar wat is dan waarvoor? Want dat vraagt me wat af. Want nee, op mijn ja, stofzuiger hebt... zit dan zo'n clipje dat ik dan, en met haren en zonder haren, maar ik, ja, ik, ik wissel wat af, maar ik, ik, ik, ik heb geen idee welke nou voor de tapijt of welke nou ja. voor de vloer is. Voor, voor het tapijt moet je eigenlijk je borstel gewoon uitzetten. Dat kun je met je voet doen, geloof ik, bij de ja. meeste met zo'n heen en weer dingetje. En um, dat, dat, die, uh, dat die borstels er niet uitsteken. En als je de houten vloer doet, dan moet je de borsteltje weer aanzetten. Dat werkt het beste. Dan heb je de optimale. Ja, en voor de bank haal ik altijd de borstel er gewoon af. Ja, en dan gewoon tussen de naadjes met gewoon de. Alleen het, ja, met het de pijpje, slang. Gewoon, zeg maar, de slang. Met het ja, het is en ja, het, het <laughs> blijft een beetje behelpen, hoor. Nee, en, en, uh, ja, dat is zeker zo inderdaad. Ja. Ik, vind, ik vind het helemaal niet leuk trouwens. Ik, nee, ik doe, niet. nee, ik doe het ook gewoon echt niet. Ik besteed het ook gewoon uit. Ja, <lacht> je ja. bent niet de enige hoor. Nee, hè? nee, maar hoe kan dat dan? Waarom vinden we dit zo stom karwei? Want het is een beetje normaal als je iets heel vies hebt en je maakt iets schoon. Dan geeft het een soort van voldoening. Nou ja. ja, stof zie je vaak wel liggen. Dus als je met je stofzuiger door het huis gaat, dan, dan zou je een heel voldaan gevoel moeten hebben daarna. Maar heeft bijna niemand met stofzuiger? Hoe kan dat nou toch? Nou, de... Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat het zo stoffig voelt. Tenminste, dat is, ik, heb daar, ik kom daar niet achter. Ik vraag het namelijk steeds aan iedereen. En daar kom ik niet helemaal achter. Wat ik wel uh, zie is dat mannen stofzuigen best leuk vinden. Tenminste, de mannen die ik heb gesproken hierover, en dat zijn er flink wat... die vinden stofzuigen best een leuke klus. Oké, okay, niemand vindt het fantastisch, maar oké, okay, als er dan toch iets moet gebeuren... In huis, doe dan maar stofzuigen. Ja, echt? Ja, er zitten hier drie mannen, dus ik ga even kijken. Er oh, ja. knikt er eentje, ja. Er knikt er twee, ja. En er knikt er één, en schudt één, nee. Oh, oké. Okay. Nou, dat is een best een goede score, toch? Twee, één. Nou, dat vind ik wel inderdaad. En die twee die dan uh, knikten, die kweken er ook nog heel blij bij. Zo van, ja, laat mij maar stofzuigen inderdaad. In ja. plaats van afwassen of iets dergelijks. Ja, waar ligt dat nou aan? Hè? Is het omdat het een machientje is of vanwege die slang? Ik, uh, ik weet het niet hoor. Zou het zijn omdat het inderdaad iets technisch is? Dat het geluid maakt en dat het een motor heeft, dat ze al gauw denken, ah, dat is dan interessanter? Ja. Ja, ik denk het. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Kijk, ja, dat soort generalisatie vind ik altijd een beetje lastig. Vrouwen ja. zijn natuurlijk ook best soms technisch, maar ik vind het... Geef mij maar een doek, hm. dan um, heb ik meer lol. Ja, nou ja, lol. Hallo, ik weet wel leuke dingen, maar het, is, <laughs> en het moet schoonmaken, he, die... En dan, uh, ja. De, ja, dan mijn, uh, ja, mijn ex vindt stofzuigen het leukste klusje in huis, ja. Ja, ja bizar dan eigenlijk. Ja, misschien hebben we het dan net wel het mysterie ontrafeld... waarom mannen dat dan toch uh, best oké okay vinden om te doen in huis. Um, hoe vaak moet je eigenlijk stofzuigen? Nou, als je huisdieren of kleine kinderen hebt, zou ik het een paar keer per week doen. Maar anders kan het best één keer in de week of één keer in de twee weken, hoor. Ja? Ja, er zijn mensen die zijn super schoon. Die doet elke dag. Volgens mij verveel je, je dan gewoon. <laughs> dan heb je gewoon de elf. Je hebt smetvrees. Dat kan natuurlijk ook nog. <laughs> ja. ja. Maar één keer in de twee weken, dat is toch best wel weinig? Ja, dat is best wel weinig. Ja, dat hangt van je schoon norm af. Hmm. Ik heb, er zijn momenten dat ik dat doe en dan heb ik het druk en dan zie ik het ook niet. Ja, ik zie het wel. Ik erger me wel een beetje aan, want dan krijg je van die vlokken. Ja, ja onder ja, de bank, als... onder de kast. En dan, ja, die vlokken die komen als je een keertje te hard langs loopt, uh, gewoon tevoorschijn. Zeg maar. Ja, maar ja, nou ja, ogen dicht en uh, iets leukes bedenken, denk ik dan maar. <laughs> nou ja, kijk, is, dat moet je echt zelf weten. Kijk, met kleine kinderen of met huisdieren, dan is het wel een ander verhaal. Dan wordt het meestal gewoon echt een bende. Ja. Dus dan is het wel slim om het iets vaker te doen. Ja, precies. Dus een beetje afhankelijk van de leefsituatie, hoe vaak we stofzuigen. Nou, we hebben hem in ieder geval al, al aardig lang. In 1902 was het voor het eerst. Want dat moet een apart gezicht zijn geweest. Dat ding wel, woog 50 kilo, die eerste. En die werd op paard en wagen voor je voorgereden. Werd door twee personen bediend. Eentje stond buiten de motor te bedienen... en de ander kwam met slangen jouw huis binnen... en ging vervolgens je tapijten stofzuigen. Dus dat was echt wel een opzienbare ding. Mensen keken ook wel... Um, paarden sloegen op hol en uh, schrokken ook van dat ding... net als van de eerste stoomtrein. Mm -hmm. Stoomtram En um, hij is dus nooit heel populair geworden... want alleen hele rijke mensen konden hem betalen... en hij was te zwaar. Yeah. Maar toen kwam er al vijf jaar later... was hij nog maar 20 kilo... Uh, dat, werd, dat werd de Hoover. En die, um, die, die werd natuurlijk eerst ook niet zo bekend. Maar toen ging. Dat, uh, dat is heel slim aangepakt door de, um, de Hoover Suction Sweeper Company. Die gingen met dat ding bij mensen uh, aan huis demonstraties geven. Dus zelfs Tupperware en zo. En toen, toen raakten mensen overtuigd van de lol van dat ding. Want ze hoefden opeens niet meer alles op te vegen. Maar dat apparaat het op. Oh, dus... dus hadden wij in, uh, in, in, uh, in de jaren uh, 30, 40 was er in de helft van de Nederlandse huishoudens al een stofzuiger. Dat ding werd heel populair hier. Oké, okay. dus dat is al best wel al lang, staat het eigenlijk wel bijna in elke huishouden al. Ja. ja. Hey, en, en wat, wat is nou de laatste trend op het gebied van uh, de stofzuiger? Robotten. Hij is alleen nog niet goed. De, oh. de robotstofzuiger gaat het helemaal maken. Over dertig jaar heeft iedereen een robotstofzuiger. Dat is uh, zeker in de professionele schoonmaakbranche wordt dat is dat de toekomst. En misschien duurt het niet eens 30 jaar, dat is moeilijk te voorspellen... maar de robots die er nu zijn, die zijn gewoon nog niet goed. Ze botsen of overal tegenaan of en ze, ze vallen om of ze kunnen de drempel niet over. Oh. Of ze hebben geen borstels en zuigen dus heel veel dingen niet op. Of ze doen er heel erg lang over, maar er zijn al wel wat merken op de markt. Maar als je, um, het is, het is iets, als je echt heel lui bent en je denkt, ik heb er echt een hekel aan en ik vind het niet zo erg dat het een beetje vies blijft, dan kun je zo'n ding kopen. Mm. Maar in feite is het nog te vroeg. Het is nog niet helemaal optimaal, maar het is wel leuk voor katten. zie je dan in ieder geval weer op heel veel YouTube-filmpjes. Ja. Hè, die daarop zitten en die daar <lacht> zich echt uitstekend mee vermaken. En ja, zo het dat hele is echt heel hilarisch, dat ja. klopt. En het rare is dat katten eigenlijk altijd bang zijn voor normale stofzuigers, tenminste mijn katten ja, Dus dat vind ik wel grappig. En hier gewoon bovenop gaan zitten. Dat ja. is dan wel weer humor inderdaad. Uh, wij, wij hadden uh, vroeger zelf thuis... Uh, één stofzuiger beneden in de kelder. Ja. En dan op verschillende plekken in ons huis... een gat in de muur... waar we alleen de slang aan klikten. En uh, ja... Zo alle stof door ons huis naar de kelder zogen. Uh, gaat dat nog groot worden of is dat eigenlijk al niet meer uh, Nee, dat systeem de is wel... Um, de, er werd veel van verwacht. Omdat je dan minder... Uh, dan, heb, dan, dan gaat alles naar een centraal punt terug. En dat is, dat is het niet geworden. En dat komt eigenlijk omdat um, de, de, de zuigkracht schijnt niet goed genoeg te zijn. En hm. ik heb iemand in de schoonmaakbranche horen zeggen... dat dat systeem eigenlijk alweer passé is. Oké, okay, ja, want wij sleept al met een slang van 20 meter door het huis. Wat ja. eigenlijk net zoveel werk was Wat als een complete veel. stofzuiger. Ja, precies. Ja, Jammer, ja. helaas. Leuk geprobeerd. Ja, dus dat gaat het niet worden. Dus de trend wordt de robot stofzuiger. Ja. Nou, kijk aan. We gaan er dan veel van verwachten. En ik vind het eigenlijk wel een uitkomst, hoor. Ja? Ja, toch? Oké, okay, nou, veel plezier. Ik, uh, ik, zou, ik zou even... Wat onderzoek doen, want ze, ze hebben nog wel wat nadelen. Nou, oké. Okay. Als ze helemaal optimaal zijn, geef me dan een seintje, dan uh, ga ik er gelijk een aanschaffen. Dan zet ik het groot in de krant. <laughs> Heel erg goed. Dit grote bedankt dat je zo vanmorgen vroeg even aan de lijn wou komen. En inderdaad, jouw columns zijn te lezen in het dagblad Trouw. Dus uh, mocht je niet genoeg kunnen krijgen van schoonmaken of stofzuigen, ga dat dan vooral lezen. Bedankt. Geweldig gedaan. En een hele fijne dag. Is gelijk, dag. A fatherless child, almost imperceptible. I can't see it with a naked eye. Oh, but I can. That copper lady in the corner store, her sparkle is all painted on. Six smoking, men to call her shining more. Left her youth No South Salido. The Sunshine of My Life van Stevie Wonder op de vroege ochtend. Het is kwart voor zes geworden inmiddels en vandaag is de dag dat de Olympische helden zullen worden gehuldigd in de ridderzaal. en vervolgens samen met uh, koning Willem Alexander en koningin Maxima op het bordessen uh, op de foto uh, zullen worden gezet en natuurlijk met ook uh, al hun medailles daarbij. En aan de telefoon collega Marjan Molenaar van het royaltyprogramma Blauw Bloed. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo een huldiging. Wat gaan we dan precies doen? Betekent eigenlijk gewoon, dat klinkt een beetje saai dat ze een hand krijgen. Eerst van premier Rutte en daarna van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Tussendoor gaan ze ook nog naar de ridderzaal. Dan worden ze uh, toegesproken door uh, ministers en uh, andere hoogwaardigheidsbekleders. Dan krijgen ze ook nog een hapje en een drankje. En dan eindigt het dus inderdaad, zoals jij net zei, met de foto op het bordes. Maar eigenlijk is het dus een, nou ja, een handje en een bedankje en een felicitatie. En de foto, dat is dan... De huldiging. <laughs> ja, precies. Maar ja, toch, toch een prachtig moment om mee te nemen. Zo'n foto samen met onze vorst en vorstin. Ja, dat, dat is absoluut waar. Ja, voor de sport is denk ik een hele eer sowieso. Om ook uh, ja, uh, het persoonlijk gefeliciteerd te worden uh, door de koning en koningin. Alhoewel ze waren erbij in Sochi. Hè? Ja, en, en, en iedereen heeft gezien hoe enthousiast ze waren. Ja. Ze hielden bijna niet op met uh, aanmoedigen, toeroepen... <laughs> Uh, zwaaien. Um, ik heb het al een keer uh, eerder gezegd... Ze een, een Engelse commentator, die had helemaal geen idee... wie die voor zich had toen hij die beelden zag. Oh, en die uh, zei van... Um Must be mom and dad. Ze <laughs> de ouders van een van de schatjes. Ja, nou, zo, zo kwamen ze wel over inderdaad. Er was ook aardig wat kritiek eigenlijk op het, uh, ja, het uitbundige gezwaai van, van Willem-Alexander. Ben je het daarmee eens? Of, of heb je zoiets van, ja, ze waren zo enthousiast dat het moet kunnen? Of? Ja, uh, het was uh, heel boeiend om uh, heel veel artikelen in uh, naar de opiniebladen te lezen. Maar ook de reacties op uh, social media, die waren eigenlijk van iedereen hetzelfde. Van, nou, laat ze toch... Ze zijn enthousiast, geweldig, ja. op, op social media had niemand er problemen mee. En de opiniepagina, het was boeiend om te lezen. Maar dit is hem, dit is Willem-Alexander. En ja. hij was volkomen zichzelf. Ja, en ontzettend ja, sportfanaat natuurlijk ook. En uh, oud dit ook van, van, van de IRC, Ja, Dus hij, hij heeft ja. ook alles mee te maken natuurlijk. Dat is voor hem natuurlijk een, een uitje eigenlijk. Ja, to totaal. Dat zag je ook. Ze waren echt aan het genieten en uh, ze zijn er vijf dagen geweest. Ik denk stiekem dat ze nog wel veel langer hadden willen blijven. En bij al die middaje uitreikingen hadden aanwezig willen zijn. Ja, hè? dat denk ik ook wel inderdaad. <laughs> gaat hij zich vandaag iets meer inhouden? Is hij vandaag veel meer de koning die dat dan uh, ja, heel plechtig en zakelijk gaat doen, die huldiging? Of uh, is hij dan gewoon weer de, de, de, de, eigenlijk de oranje supporter? Ja, daar zijn we allemaal heel erg benieuwd naar. Gaat hij het anders doen dan Beatrix? Um, is hij net zo enthousiast als in Sochi? Uh, dit is natuurlijk wel zijn paleis. Dit is Nederland, het is gewoon uh, kilometers ver weg van Sochi. Mm -hmm. Maar iets van zijn enthousiasme laat hij natuurlijk wel blijken. Hij gaat al die sporters weer zien die hij daar heeft aangemoedigd. Dus um, ja, die, uh, die gaan dat uh, achter het scherm. Ik weet niet hoeveel we daarvan kunnen filmen of fotograferen, maar die gaan wel iets van het enthousiasme meemaken. Ja, want hebben zij ook echt gelegenheid om, om even met, met uh, Willem-Alexander en, en Maxima ook echt te spreken, of is het uh, wel de formaliteit vooral? Nou, ze hebben wel heel even tijd, ja. Maar dat is een zinnetje hier en een zinnetje daar. Oké, okay. en hoe ziet het er verder uit dan het programma? Want u zei het net al even, dan de, de handjes schudden en de foto's. Is het dan allemaal weer klaar, of uh, ja. gebeurt er dan nog iets feestelijks? Ja, nee, nee, dat, dat is het. De, de huldiging was natuurlijk gisteren in, in Assen, hè, dus mm -hmm. waar iedereen bij kon zijn. Ja. Uh, ze komen uh, rond uh, een uur of één aan bij het uh, torentje, de sporters vanmiddag. Nou, dan is dus daarna de ridderzaal en daarna het paleis Noord-Eind. Ik ben zelf ook wel benieuwd. Tegen die tijd is het zo'n beetje vier uur. Nou, dan is de bloemkampschool in Wassenaar, waar de prinsesjes op zitten, wel afgelopen. Zijn die er dan ook nog bij? Oh ja, ja dat is natuurlijk ook een vraag inderdaad. Komen die, uh, die? Ja, en gaan die dan ook in de, in de voetsporen treden van hun ouders als ja, supporters? De, ja. ja, het zijn alle drie al enthousiaste sporters op hun uh, eigen manier met ballet en paardrijden. Maar um, nou ja, zijn die erbij? Nou, in ieder geval koningin Maxima en koning Willem-Alexander die zullen, um, nou, die, dat ze gaan zien breed uitnodigend met de sporters uh, op de paleistrappen staan. Wat leuk. Ja, en welk prinsesje doet aan welke sport trouwens? En zijn ze daar ook een beetje goed in? Of? Uh, ze zijn uh, allemaal wel behoorlijk uh, fanatiek, ja. Dus ja? dat zit er wel in van papa en mama. En uh, volgens mij doen ze het alle drie. ...aan ballet- en paardrijden, weet ik niet helemaal zeker. En ze zullen nog wat meer doen. Oké, okay. ja, we zagen ze natuurlijk ook al op de lange latten staan vorige week... Uh, ...tijdens hun uh, jaarlijkse skivakantie. Precies, in leg. Ja, dan ja. uh, zie je ook al dat ze behoorlijk goed kunnen skiën... ...afgezien van, uh, nou ja, soms is uh, de sleeplift uh, niet voor iedereen uh, even, even makkelijk. Maar... Ja, dat, dat was <laughs> wel een, een, ja, stiekem toch wel een komisch moment. Maar oh. misschien... Ja, dat zal er de leven lang nog wel uh, blijven achtervolgen, denk ik. Ja, ja, ja, dat heeft iedereen op de gevoelige plaats vastgelegd of gefilmd. Dus ja. uh, dat, dat blijft wel uh, terugkomen, ja. Hey, de maand februari was voor het Koningshuis dan vooral, uh, ja, vooral veel sport. Uh, met, met Sochi en dan de huldiging zometeen. En daarmee sluiten we dan de sportmaand wel een beetje af. Hoe ziet het programma voor uh, Willem-Alexander dan voor de komende maanden eruit? Nou, hij gaat naar een aantal openingen en tentoonstellingen, vinden ze ook altijd heel erg leuk. Valt me ook op hoor, als we die beelden uh, terugkrijgen op de redactie van Blauw Bloed, hoe enthousiast ze daarbij zijn. Mm -hmm. uh, en natuurlijk als het om sport gaat, ja, voor Willem-Alexander en Maxima zit het er even op, maar binnenkort beginnen de Paralympische Spelen. En daar gaan uh, prinses Margit en haar man uh, professor Pieter van Vollehoven naartoe. Oké, okay, kijk aan, dus die gaan daar aanmoedigen. Zo is het. Ja, ja, ja. Hey, Willem-Alexander is nu, uh, nou, nu koning, echt, van het land. Uh, uh, doet hij dingen al anders dan zijn moeder? Is het echt een hele andere stijl en uh, vallen er al dingen op? Um, hij doet een aantal dingen uh, in de lijn der verwachting. Dus hetzelfde als zijn moeder, maar het is natuurlijk toch een ander, uh, ander iemand. Ja, en toch zelfs de man van het volk een beetje, hè? Ja, dat, ja, precies. En je zag het ook op de tribunes uh, in Sortie. Ik zag ook heel veel foto's en beelden van andere royals. Ik, ik zal geen namen noemen, maar die zaten toch soms een beetje... ietsje voor zich uit te staren naar wat er gebeurde daar beneden... En wat een verschil dan met Maxima en Willem-Alexander... die hm. alleen al als echtpaar soms in elkaar gestrengeld op de tribune zaten. Ja. Of beneden aan de, aan de reling uh, de sporters stonden aan te moedigen. Ja. Hij is ook in de buitenlandse pers opgevallen. Jongen, jongen, wat een koningin en koningin. Ja, ja, ontzettend leuk. En inderdaad, wat je net al zei, de, de, de, vanuit de media werd het belicht... als, oh, wat doet hij nou en is het niet te enthousiast... maar terwijl vanuit hè, op Twitter en ja, eigenlijk toch de mensen... of het volk, zoals <lacht> we dat dan uh, mooi mogen noemen... en eigenlijk heel veel enthousiaste reacties kwamen. Ja. Van wat superleuk dat ze dat eigenlijk doen. En dat ze zo enthousiast zijn. Ja, precies. Ja. En, en vandaag ben ik ook benieuwd naar... of zeg maar op termijn... wat voor verhalen komen we um, tegen van de sporters... die dus even met Maxima Willem-Alexander spreken. Ze zullen dat niet gelijk naar buiten brengen. Maar er is in 1974 bij de huldiging uh, van de voetballers ja. door de oma van Willem-Alexander, koningin Juliana is er na een tijdje wel een verhaal naar buiten gekomen... dat um, de voetballers en de voetbalvrouwen... die kregen hele zieke kleine hapjes. En dat vonden ze niet, um, nou ja, niet helemaal top. En uh, een paar mensen zijn toen naar de toen nog kleine Willem-Alexander gegaan... en die zeiden van... hé uh, hey joh, heeft jouw oma soms ook bitterballen? <lacht> nou ja, zo'n anekdote zou toch prachtig zijn... als we dat over een paar jaar horen van wat er vanmiddag gaat gebeuren. Het zou ontzettend leuk zijn inderdaad. Kunnen wij het ook nog volgen allemaal, de huldiging? Um, ja, nou, er komen natuurlijk gelijk uh, radio- en uh, tv-verslagen en natuurlijk volgende week, of aanstaande zaterdag... in Blauw Bloed. Nou, kijk aan. Allemaal kijkers dus. En wie weet zit er dan misschien... al een klein verhaaltje in van een sporter. Zou natuurlijk heel erg leuk zijn. En anders, En ja. ja, absoluut. Ja. Nou, uh, ik ga het zeker kijken. Want ik ben altijd een uh, groot fan... Uh, van, van het programma. En ik vind het altijd erg leuk... dat jullie ze zo volgen. En uh, ja, al die kleine verhaaltjes inderdaad... die doen het hem echt. Dus, uh... Nou, leuk om te horen. Ja, zeker. Uh, ontzettend bedankt... Marjane Molenaar van, van Blauw Bloed... Is ook. en maak er een hele mooie dag van.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 Let's Dus van Douwe Bob, van de beste singer songwriter natuurlijk het eerste seizoen. Uh, dit was uh, even alweer Dit is de Nacht voor deze nacht. En als u het gemist heeft, dan kunt u terugluisteren op eo.nl slash ditisdenacht. We hadden het over lichtpuntjes in het leven, wat sleept u er doorheen en online shoppen. Ja, uh, u kunt dat allemaal terugluisteren. Dus zometeen het Radio 1 journaal met Marcel en Frederike. daarin. Aandacht voor de Oekraïne. Hoe moet het nu verder in het land? Maar ook aandacht voor de jonge Bonnie en Clyde die door het oostelijke ja, deel van het land uh, razen. Nederland en in Duitsland doen ze dat. En minister Schultz die heeft uh, moeten inbinden stukken van de A13 en A10... moeten snelheid terug naar 80 km per uur. Ik wens u een hele fijne dag voor vandaag. En terugluisteren kan dus op eo.nl slash ditisdenacht.